10 uur. Ewout de Jong met het NOS-journaal. Advocaat Lisbeth Zegveld praat met de Nederlandse staat... over een schadevergoeding voor nabestaanden... van drie slachtoffers van de val van Srebrenica. Het gaat om drie moslimmannen... die in 1995 van het terrein van Dutchbed werden gestuurd... en kort daarna door Bosnische Serviërs werden gedood. De Hoge Raad oordeelde in september... dat de Nederlandse staat daarvoor aansprakelijk is... De gesprekken over een schadevergoeding zijn volgens zichveld vrij snel na de uitspraak van de Hoge Raad begonnen. Over de hoogte van de schadevergoeding wil ze nog niks zeggen. Na de val van de moslimanklavers Srebrenica werden er zo'n 8000 mannen en jongens gedood. De Cubaanse president Raúl Castro roept de VS op om de betrekkingen te normaliseren. Castro deed zijn oproep in een toespraak voor het Cubaanse parlement. De enige eis die hij stelt is dat Washington de Cubaanse regering en de communistische koers van het land respecteert. De toenadering komt kort na de handdruk van president Obama en president Castro op de herdenking van Nelson Mandela in Johannesburg. Volgens de Cubaanse leider is er al een voorzichtige dialoog met de Amerikanen op gang gekomen... en doelde op overleg over Cubaanse vluchtelingen en het herstel van de levering van post. De aanslag op een vliegtuig boven het Schotse dorp Lockerbie wordt opnieuw onderzocht. Onderzoekers uit Groot-Brittannië en de Verenigde Staten reizen op korte termijn naar Libië... om te praten over het uitwisselen van documenten en het ondervragen van getuigen... De regeringen van die landen willen na 25 jaar eindelijk weten wie er achter zat. De Boeing 747 van het Amerikaanse Pan Am werd op 21 december 1988 opgeblazen boven Lockerbie. Een Libische oudspion is veroordeeld omdat hij had geregeld dat de bom aan boord van het toestel kwam. Van wie de opdracht kwam is nooit duidelijk geworden. Het weer wisselend bewolkt met een enkele bui. Vanmiddag meer buien met een stevige zuidwestenwind... en soms zware windstoten. Het wordt een graad of 9. Morgen vrijwel droog met wat zon bij 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ADB-verkeersinformatie. Geen meldingen van files. Maar tussen Den Bosch en Os ligt het treinverkeer stil na een aanrijding. De vertraging is meer dan een uur. Dit is Radio 1.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 Met Matthijs Deen en Jos Palm. Ja, goedemorgen, welkom bij OVT. En werkelijkheid, verbeelding en verlies vandaag. We gaan praten met Jan van Aken. Die uh, met zijn historische roman De Afvallige... afgelopen jaar doordrong tot de tiplijst van de ako Literatuurprijs. Het uh, boek speelt zich af in de vierde eeuw. Rond de moord op Julianus de Afvallige. De Romeinse keizer van wie boze tongen beweren... dat hij zijn keuze om het jonge christenen om de rug toe te keren... met de dood moest bekopen. Met Jan van Aken gaan we praten over die vierde eeuw over literatuur en geschiedenis. Ik denk niet dat onze andere gast het christendom voor eens en altijd terug heeft toegekeerd... ook al heeft hij wel gebroken met de traditie om zijn kind in de gereformeerde kerk te laten dopen. Ik heb het over Emiel Hakkenes, chef van de redactie Religie en Filosofie van het dagblad Trouw. Hij schreef misschien wel om zijn teleurgestelde ouders te troosten het boek God van de Gewone Mensen. Het is geen afrekening, maar het verhaal van de opeenvolging van generaties Hakkenes in de afgelopen 300 jaar... Een zoektocht die voor veel mensen die vandaag gebroken hebben... met moederkerk, dorp, doliantie of zelfs het geloof der kameraden... ongeveer net zo zou uitpakken. Want we hebben ze allemaal in de familie. De zoekers, de fanatici, de overtuigden en de onverschilligen. In het tweede uur praten we met Anne Doeners en Jan Houter... die zich de afgelopen jaren hebben vastgebeten in het trauma van 1666 toen een Engelse vloot het vlie binnenkwam... en de Nederlandse handelsvloot een gevoelige klap toediende... door maar liefst 150 koopvaarders in de fik te steken. En Westerschelling. De Republiek sloeg het jaar daarna terug met de tocht naar Chatham... en heeft vervolgens geprobeerd de vernedering van 1666 uit het geheugen te wissen. Houter en Doedens halen het verdronken kalf boven in hun boek 1666. En in het sport terug sluiten we af met een herhaling... van deel 1 van het vierluik dat ik zelf in 2009 heb gemaakt... over het rampjaar 1672. Volgende week herhalen we deel 2. De redactie heeft besloten dat te doen... omdat dit de laatste uitzending is die ik zelf voor OVT zal presenteren. En dat is weer omdat ik in de bezuinigingen... die de VPRO ten deel zijn gevallen boventallig ben gebleken. Zodoende ben ik vanaf 1 januari niet meer in dienst van de VPRO... en zit ik voor het laatst in deze hoedanigheid op deze plek. Dat is ook de reden dat ik voor vandaag een andere columnist heb uitgenodigd... dan gebruikelijk, namelijk biograaf van Multituli en Willem III, Dick van der Meulen. Hij was de eerste die ik voor OVT mocht interviewen, ruim 11 jaar geleden... en hij heeft met vreugde zijn weerzin tegen columns opzij geschoven... en zich meer dan bereid getoond om zich vandaag aan het genre te bezondigen. Wilt u reageren, doet u dat vooral. Op OVT het VPRO. .nl. Maar eerst. Zoals u weet zal ik binnenkort de katholieke geloofsgemeenschap in uw land bezoeken. Hiermee ga ik in op een uitnodiging van kardinaal Willebrands. En op het ogenblik komt de paus dus inderdaad naar buiten en er breekt een waar fluitconcert uit. Er wordt geroepen weg met de paus en... Uh... Er zijn uh, roze driehoeken van de homofiele emancipatiebeweging in Nederland. Er worden nu uh, papieren omhoog gehouden met uh, afbeeldingen uit concentratiekampen. We ontploffen kleine uh, ja, bommetjes, mag ik natuurlijk niet zeggen, maar uh, van die knaldingen. Ik ga nu kijken hoe de paus daarop reageert. Hij uh, zwaait vriendelijk naar die mensen, Hij rijdt er nu op af. Ja, een zwaaiende paus, Johannes Paulus, eh, en tegenover een joelende menigte. En zo ging dat bijna twintig jaar geleden alweer bij het bezoek van de paus aan Nederland. Maar geen nood, want eh, als het aan de Nederlandse bischoppen ligt, komt er een tweede kans voor de heilige vader en voor Nederland. Deze week namelijk werd bekend dat bischop Punt van Haarlem, Amsterdam, Haarlem, Amsterdam, eh, afgelopen, bij het afgelopen pausbezoek, van de Nederlandse bischoppen aan de paus. Franciscus heeft gepolst of hij misschien naar Amsterdam wilde komen... en de paus, zo blijkt, zou zeer geïnteresseerd zijn. Kortom, nieuwe ronde, nieuwe kansen. En aan telefoon hebben we op deze vierde zondag van de advent... de stille tijd voor kerstmis... kerkhistoricus Paul van de Geest... om ons bij te praten over Rome, de paus en Nederland. Paul van de Geest, goedemorgen. Goedemorgen. Zullen we eerst maar even inderdaad doen... Uh, een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Want wat heeft eigenlijk nou een paus Franciscus te winnen in dat, in, in dat laboratorium van moderniteit en ongeloof Nederland? Wat zou voor hem een reden kunnen zijn om hier naartoe te komen? Nou ja, het is precies wat u zegt, uh, meneer Paul. Wij zijn in zekere zin een uh, soort randgroep. En de paus voelt zich zeer aangetrokken tot uh, randgroepen. Omdat wij uh, ja, als het ware een vooruitgeschoven post zijn in ja, secularisatiedenken. Dus uh, in Rome is men zeer geïnteresseerd in hoe uh, Nederlandse christenen überhaupt... maar ook uh, theologische faculteiten in Nederland zich staande houden... in uh, ja, een, een, uh, een maatschappij waarin, nee, om het maar met grootjes te zeggen... et si deus non daretor, alsof er geen god zou zijn. Dat is in Nederland vrij uh, uitgesproken. Het is in Amerika anders en minder... En daarom zien ze eigenlijk Nederland nu niet meer als een land dat verloren beschouwd moet worden zoals in de 70er jaren, maar als een land met kansen. Want ze zien natuurlijk ook wel dat in de rest van de wereld die secularisatie zich ook uh, voordoet. In Duitsland, Oostenrijk, ook daar hebben de kerken grote moeilijkheden met het überhaupt onderhouden van de, de kerkelijke uh, gebouwen bijvoorbeeld. En ja, men ziet dus met interesse uh, wat er in, uh, in Nederland allemaal staat te gebeuren. Ja, ja je, je, laten we maar niet op dat Duitsland, waar de kerk, moeilijk, de kerk moeilijkheden heeft met het onderhouden van kerkelijke gebouwen. en die ene bischop ingaan die daar ja. niet zoveel moeilijk... heeft. So, laten we dat alsjeblieft laten zitten. Maar die is op nonactief gesteld. Ja, die is op nonactief gesteld. Maar goed, kan het nou ook zijn dat, uh, dat het pausbezoek ook er zou kunnen komen. omdat er zeg maar een vlekje van 1985, uh, wat we zo net hoorden, het pausbezoek in 1985, wat niet helemaal lekker liep, om dat weg te werken? dat is wel. Uw statement van de morgen, meneer Palm. Dat liep natuurlijk voor geen meter. Maar uh, nou ja, kijk, de, de, de situatie in 1985 was een totaal andere. Hè. Dat was de tijd dat uh, ik nog in Leiden studeerde uh, Nederlands samen met uw uh, gastcolumnist vandaag. En ik geloof dat wij ja, destijds van de heel, heel veel discussies hebben gehad over. Dat maar uh, waarom maar dat, dat, dat hebben het, dat we wel. Er... maar Dat kwam ook omdat uh, nee, Gerard Reven, de... Gerard Reven was toen de speciale verslaggever. Kan ja. ik me nog herinneren? En dat maakte toch wel weer grote ja, indruk. Gerard op Reven ons. schreef voor het NRC een aantal hele mooie, maar stukken waarin dat demonstrerende Nederland de les werd gelezen. Maar als ik goed begrijp waren jullie dus niet bij de demonstranten? Nee, nee. Dik, wij zijn geloof ik bij die jongeren af, uh, de ontmoeting geweest. Hè? Die nee, bij? ik natuurlijk niet. Uh, wij waren oh. het vo volledig met elkaar oneens. wij wilden het hevig zitten debatteren ja. over uh, het ongeloof. Dus mij vond je niet. Ja, wij dat niet. Mij voor de, de, de, de duidelijkheid het we de... wel vinden. Even voor de duidelijkheid. En dan moeten we de, even, even toch maar weer de lijnen oppakken. dick was van het ongeloof. En Paul, jij was ja, van het geloof. Ja, Dik was uh, en is met stip uh, een van mijn meest beroemde atheïstische vrienden. Goed zo. Maar goed, we pakken de lijn op. Ja, we uh, pakken de lijn kijk de op. Kijk wat er in waren... 1985 gebeurde. Dat was dat uh, nou ja, Nederland nog steeds de gevolgen ondervond van de polarisatie die in de 70er jaren, nadat uh, ja, de kerk toen toch al behoorlijk aan het imploderen was, uh, had plaatsgevonden. En uh, toen waren er uh, ja, eigenlijk, nou ja, zoals u zelf ook in Moederkerk beschrijft, uh, groeperingen die uh, de kweekschool hadden gehad en uh, nou ja, na uh, de, de liturgische hervormingen van Vaticaan II zelf uh, de penterhand ter hand namen. ...multimappen kochten en in zekere zin in hun eigen liturgie... ...in elkaar, nou zeg ik het wat kort door de bocht... ...maar in elkaar fabriekten. En er waren mensen die eh, wat minder opleiding hadden gehad... ...die dachten van ja, maar wij zijn volstrekt vervreemd... ...van uh, de kerk die nu zich voordoet in die 70 en 80 e jaren... ...met gespreksgroepen, met praatgroepen, met, met biedmissen, et cetera. Nou, die polarisatie... Die uh, werd in 1985 nog één keer manifest toen uh, Paulus, Johannes Paulus II in Nederland kwam. Dus er waren mensen die zeiden, uh, mevrouw Edwige Wasser bijvoorbeeld... Ja, ...mag ik op persoonlijke titel uh, nog uh, aan u zeggen, heilige vader, uh, dat de kerk toch... ...of ja, ze vroeg het eigenlijk, vreemd omgaat met gescheiden mensen, met, met uh, uh, homoseksuelen, et cetera, et cetera. Nou, dat was een typische uiting van... Uh, ja, iemand die uh, meer had dan de kweekschool. En er waren ook een heleboel verontruste mensen met minder opleiding. Die dachten, ja, maar oh, gelukkig komt de paus ons nu de oude liturgie weer uh, brengen. De, de, de, de, de veilige, vertrouwde omgeving van de, de, de oude Rooms-Katholieke kerk. Ja, en, en, en dat het werd is... heel manifest in 1985. Ja, dus, dus die tegenstelling tussen zeg maar, een, een gewone uh, mensenkerk... waar men nog voor een deel verlangde naar de oude liturgie... en aan ja. de andere kant uh, de, de kerk van de meer vooruitstrevende mensen... die hun eigen kerk wilden maken, werd toen heel erg manifest. Ja. Even heel kort nog, Paul... Uh, wat was er eigenlijk misgegaan? Want er was een tijd dat uh, de Nederlandse kerk ten voorbeeld werd gesteld aan heel het christendom. En heel het katholieke christendom in de jaren 50 bijvoorbeeld. Ja, het dus was in de 30e jaren Hollandia Doodje. elfde die zei dat Nederland leert. Wij waren natuurlijk een buitengewoon goed georganiseerde kerkprovincie. Met tal van kloosterorden en congregaties die ziekenhuizen, scholen, et cetera, oprichten. Maar die ook tal van. ...missieactiviteiten uitvoerden. Wij hadden ten tijde van de Tweede Vaticaanse Considie ...van 1962 tot 65... ...hadden wij iets van 80, 90... ...missiebisschoppen. Dus wij waren uitstekend georganiseerd. Maar dat, kwam, of dat hield ook verband met het feit... ...dat wij ons... Emanci ...moesten emanciperen. Katholieken zijn natuurlijk eeuwenlang... Uh, ...tweede rangs burgers geweest. In ieder geval in de noordelijke Nederlanden. Die emancipatie was voltooid. En vervolgens... Ja, uh, ...begonnen katholieken zich af te vragen... ...waarom uh, zijn wij nog zo verankerd in die katholieke organisatorische modellen... Uh, en dat kwam ook al in 1954... Um, uh, naar voren toen... het bischopelijk mandement... waarin stemadvies werd uitgebracht... niet al geheel weer met, werd gevolgd. En toen dachten de katholieken... ja, uitgeëmancipeerd zijnde... gaan wij toch onze eigen wegen zoeken. Ja, en dan en... verbrokkelt uh, de kerkelijke organisatie. En... en dat vindt aan de ene kant... Het establishment, natuurlijk, jammer in die tijd. En aan de andere kant ook de, uh, ja, de mensen die de veiligheid behoefden. omdat ze uh, kwetsbaar waren. Ja, Paul, en toen ging het van kwaad tot erger. En nu is er straks een nieuwe kans voor een paus. om met een pausbezoek. dat kleine beetje handvol Nederlandse gelovigen die nog over zijn. weer onder die ene paraplu van de moederkerk te brengen. Paul van Geest, mag ik je bedanken voor je toelichting vanochtend? Ja, graag gedaan. En uh, sterkte met uw columnist. Ja, dankjewel. <lacht> ja, ehm. Um... Paul van Geest, dat is volgens mij de enige um, regelmatige gast van OVT... Die, zijn, die altijd ook wat Latijn in zijn uh, antwoorden stopt. Heer. Jan van Aken, welkom. Dankjewel. Dit jaar kwam je boek De Afvallige uit, historische roman. Het verhaal speelt zich af in de vierde eeuw... rond de dood van keizer Julianus de Afvallige. Uh, het leest als een enorm goed geïnformeerd boek... boordevol met gebeurtenissen en details uit het dagelijks leven van die tijd... Je roept een wereld op die compleet aanvoelt, die leeft, waar je als lezer in wordt opgenomen. Het levert je een indringend beeld van een tijd en van de mentaliteit. Redeneertrand, en gevoelswereld van de mensen die er toen rondliepen. Kortom, meer dan een mens kan weten. Dat je moet van alles bij elkaar hebben gefabuleerd naast de grondige kennis. Dat kan niet anders. Ja. Maar man, wat knap gedaan. Neemt mijn pet diep vooraf. En ik weet dat ik op moet passen om jouw boek lezende conclusies te trekken over wat zich echt voordeed in de vierde eeuw. Maar toch heb ik het idee dat ik enorm veel heb opgestoken over die tijd. Maar dat zou je vast hebben, vaker hebben gehoord, of niet? Uh, ja. ja, ik probeer zoveel mogelijk de uh, feiten, voor zover we die kennen, te gebruiken. Maar ik uh, kies expres ook vaak tijden waar uh, niet zo heel veel over bekend is. Zodat ik wat meer ruimte heb voor uh, mijn eigen inbreng. Dus... Ja, word je ook niet zo lastig gevallen door geleerde heer? Uh, nee. Maar ik, ik, ik laat het wel aan geleerde heren lezen. En, en probeer het voor die tijd zo perfect mogelijk te maken. Zodat ze me niet uh, kunnen betrappen op fouten. Oh nee, maar wat, wat mogen ze dan wel zeggen? En wat, waar trek jij dan voor jezelf de grens? Van daar moet je af. Nou, ze mogen alles zeggen hoor. Op, op, op elk gebied kritiek hebben. Maar uh, um, ik wil. Kijk, ik, ik wil niet fouten maken waarvan ik achteraf denk van ja, dat had ik zelf ook kunnen... Ik, ik wil proberen het zo perfect mogelijk zelf te maken en zodat ik achteraf niet van alles hoef te veranderen. Het is ook heel lastig als... Uh, ja, als je een premisse hebt in een verhaal... die je helemaal niet kan in een bepaalde tijd... waardoor het hele verhaal op losse hoeven komt te staan. Dus ik, ik, ik zorg sowieso dat ik zo goed mogelijk geïnformeerd ben van tevoren. Hey. Maar ik, ik, dat neemt niet weg dat ik hele grote fouten maak af en toe, hoor. Maar Gelukkig heb ik het wel maar. over eerdere boeken, ja. denk ik. Oké. Okay. Okay. <coughs> en daar zwijgen we ook over. Gewoon. Nou, over nou, de, over, nou, over de, het einde van Julianus, uh, de afvallige... Uh, dat is natuurlijk een... of natuurlijk, dat is, weet ik nu, een... Uh, een gebeurtenis waar je heel erg van mening over kan verschillen... wat zich daar heeft uh, voorgedaan. Ja. En dat is natuurlijk ook het moment dat jij je ruimte neemt. Uh, want het uh, ja. is eigenlijk een, een, een klassiek moment van complottheorieën. Maar laten we eerst even kijken... het verhaal gaat over de lotgevallen van een aantal personages... die elkaar kennen van een clubje verschoppelingen... die zijn geadopteerd door een geestelijke, vitalis. Het is niet in een paar zinnen te zeggen... wat voor plotlijnen zich allemaal ontrollen... maar kan je heel in het kort zeggen waar het boek volgens jou dan over gaat... Uh, ja, dat is het probleem dat ik al die jaren dat ik aan het boek werkte... vroegen mensen me regelmatig... Waar, waar gaat, gaat het over? Ja, dat is lastig. En dan he? probeerde ik het uit te leggen. En dan, uh, dan zag ik ze al hoofdschuddend van... Uh, ja, dat, dat kan toch moeilijk wat worden als je dat niet zomaar kunt uitleggen. Maar ja, ik, ik kan het heel moeilijk uitleggen. Maar het gaat over iemand die ooit betrokken was bij een moordaanslag... Uh, en inmiddels uh, heel anders is gaan denken en gebruikt is... en eigenlijk min of meer wraak wil nemen... Dat is, ja, dat is één lijn. Het gaat over een groep jonge mensen... die, die als uh, fanatici worden opgevoed door uh, een groepje extreme geestelijke. Het gaat over de richtingenstrijd in, het, uh, in de vierde eeuw... tussen de, uh, ja, uh, de, de Nikeense partij, zeg maar... die het concilie van Nicea volgde en de Arianen... Uh, waren er waren nog veel meer, maar dat zijn de hoofdrichtingen. In ieder geval de, de, de um, christelijke overtuigden die uh, hun eigen opvattingen hadden en tegenover elkaar stonden. Over ja, de natuur ja. van Jezus. En, ja, precies. en, en het, uh, nog, nog één belangrijk ding: het gaat over de inval in, of de. de uh, er komt een half miljoen volgens de hoogste schattingen. Het kan veel lager zijn geweest. Dus Groter komen het Romeinse Rijk binnen op vlucht voor de hunnen. Die vragen asiel aan. En dat ja. is in de loop van twee jaar totaal fout gegaan. Dat is ook een heel belangrijk ja. gegeven. Ja, het is een tijd waarin de beschaving kruimelt. De laatste bolwerk van het Romeinse Rijk wankelen. En de hunnen in de aantocht zijn. Ja, nou, ik denk dat het Romeinse Rijk... Het, het was misschien wel een van de first blows, zeg maar. Maar eh, ik denk dat, dat het aan andere dingen echt aan onder is gegaan. Vooral door... door ja. Nou ja, dat, dat is een hele lange discussie, dus laat ja. ik daar maar niet op ingaan. Wat, wat is voor jou de aantrekkingskracht van zo'n zo overgangstijd? Van zo'n zo tijd waarin, um, uh, waarin... dingen zo sterk uh, veranderen... en de zekerheden van de eeuwen verbrokkelen? Um, nou, misschien is het niet eens een aantrekking. Ik denk vaak dat het ook een soort angst is die ik heb. Ik zie voortdurend alles instorten. Ik, ik, ik, ben nogal, uh, ik heb nogal apocalyptische. Uh, <laughs> En, en ik zie ook, Verwachtingen? Ja, in deze tijd denk ik ook voortdurend dat alles... Uh, maar dan vele jaren later, dan denk ik... Ja, het is toch allemaal weer goed gekomen. Maar ja, inmiddels dienen zich ik, alweer nieuwe rampen En aan. ik moet misschien een gesprek over je jeugd gaan voeren... In plaats van over uh, je boeken, als ik het zo hoor. Of, of begrijp ik dat niet ja, helemaal goed? Ja, misschien wel, ja. Ja. ja. Zullen we dat maar niet doen dan? Of nee, wel? doe maar niet. We waren van anders Nee, keer. maar ik, ik, ik, ik hou van uh, tijden van ondergang... Maar ook van duistere tijd. Nou ja, ook omdat het me dat veel... Uh, um, ruimte geeft. Maar ik vind het interessant om te zien wat de factoren zijn die een rijk doen instorten en, en daar alle theorieën over te lezen en mijn eigen theorieën over te maken. Heb je ook nagedacht over waar jij zelf had willen wonen in die tijd en, en waarom? Ik had uh, op een heel rustig plekje willen wonen op, op, op een van de eilanden bij Ierland of zo. Of, uh, ver, <laughs> ver weg. Ja, of, misschien had ik op de Skellig Islands willen wonen... in een, in een bijenkorfhutje. Nee, uh, misschien uh, moet er toch even die tijd... U, ja, ja, iemand even die tijd even echt la, laat, lekker schetsen. Want het is een tijd, voor zover ik het begrijp... van grote onzekerheid. Er is dus van alles aan de hand. Iedereen loopt elkaar om van alles en nog wat uit te moorden. Het is, het is eigenlijk een ramp. En, en fatsoenlijk gezag is er ook niet meer. Maar misschien zeg jij, het is nog ingewikkelder. Ja, nou, ik, ik denk dat het gezag er wel was. Maar, nou ja, en er werden natuurlijk voortdurend werden die grenzen onder druk, stonden die onder druk. Maar, kijk, die hunnen die kwamen en die zijn ongeveer 70 jaar rond blijven hangen in de buurt. En de groten gingen op drift en, en, nou ja, die plunderden, zeg maar, in 410, dus ook een, een generatie later of twee generaties later, plunderden ze Rome en... Dat gaf niet veel stabiliteit. Maar tegelijkertijd, het is verbazingwekkend hoe het, hoe het allemaal gewoon bleef bestaan. Het bleef gewoon doorgaan. Stel die Julianus is aan ons voor. Wat is het, uh, vertel eens. Uh, Julianus is, is een, eigenlijk een, hij is een, een, van de familie van uh, Constantijn. Hij is een achterneef of een neef van Constantijn, als ik me goed herinner. En hij uh, groeide op. Hij heeft als klein jongetje heeft hij gezien hoe zijn hele familie werd afgeslacht. Want eigenlijk werden alle mensen die ooit uh, aanspraak op de troon konden maken, werden afgemaakt. En ik geloof dat hij dat ook zelf gezien heeft. Ik moet zeggen dat ik over de jeugd van Julianus is al 20, 25 jaar geleden dat, dat ik daarover gelezen heb. Hè. Maar hij had een broer, uh, Gallus. En ze waren dus de achterneefjes van, de, van keizer Constantius. En Constantius had op een gegeven moment toch medekeizers nodig. En, nou, die, die jongens, die Gallus was een vrede, ja, een beetje een, een, een vreed uh, type. Julianus was meer een filosoof. Die, die is zo'n filosofen opgegroeid. Die heeft een goede opleiding gehad. Hij kon ook goed schrijven en zo. Hij schreef ook boeken. En um, op een gegeven moment had Constantius een medekeizer nodig. Maakte hij eerst Gallus tot medekeizer. En, en nou, dat ging helemaal fout. En Gallus is op een gegeven moment terechtgesteld. En toen mocht Julianus. Julianus die, uh, is in, in uh, Gallië. Uh, is hij, uh, heeft hij jarenlang als generaal uh, gewerkt. Waar hij grote successen had. Hij, hij wist overal de Germanen terug te dringen en, en gebieden te pacificeren. Hij wist de corruptie enigszins aan te pakken... en het belastingstelsel weer uh, op gang te brengen. En uh, nou ja, hij had zoveel succes. En Op een gegeven moment uh, werden door Constantius... die zat uh, ergens in... Uh, ik weet niet precies of hij nou... Bij de, ergens in de, bij de Persische grens zat of al in Joegoslavië. Wat nu, Joegosla, of nu ook al niet meer Joegoslavië is, maar goed. Nee, niet zo zeker. Ergens, uh, in elk geval, die riep opeens de soldaten uit Gallië op. En die soldaten die hadden daar geen zin in. En die uh, gingen muiten. En die hebben toen Julianus uh, tot keizer uitgeroepen. En Julianus die kon niet anders... Uh, Terwijl hij eigenlijk gewoon een filosoof wilde zijn. Maar hij, goed, hij, hij was succesvol als generaal. En uiteindelijk heeft hij dan toch... Wel, dat is een van de allereerste dingen die ik dacht. Wat gebeurt er als een filosoof... Iemand die geen zin heeft in de macht... als hij hem dan toch krijgt. En natuurlijk pakt hij hem dan. Ik bedoel, daarvoor is macht waarschijnlijk veel te handig... als je allerlei ideeën hebt over de wereld. En je kunt de wereld gaan... Uh, het zijn herstel... ideeën over de wereld. Die kwamen er in feite. Nou, uh, waar we natuurlijk vooral uh, van kennen. Is het feit dat hij probeerde. Dat uh, jonge christenen om weer terug te draaien. En uh, de, het oude meer godendom. In, uh, in ere te herstellen. Ja hij, hij, hij was ook waarschijnlijk. Of waarschijnlijk. Hij was zeker ingewijd. In de eluistische mysterie. En hij, hij was helemaal klassiek geschoold. De, de, de oude godsdiensten. Dat, dat trok hem aan. Hij offerde ook. Een, een, een, um, christendom had hij niet zoveel mee. En hij ging niet echt het christendom onderdrukken... maar hij ging verschillende christenfacties... die kregen eigenlijk gelijke rechten. En na een, een anderhalf jaar of zo van zijn regering... begon hij toch wel... Bijvoorbeeld, een van zijn maatregelen was dat, dat christenen niet meer de klassieken mochten gebruiken bij het onderwijs. De redenering van, als jullie dan toch de klassieken verwerpen, die over de oude groeten, dan mogen jullie dat toch niet meer in het onderwijs gebruiken. Het christendom had natuurlijk helemaal geen goede cijfers in het begin. Dat, dat, dat, dat, ja, dat, dat waren allemaal simpele verhaaltjes voor simpele mensen. Ja, ze hadden de evangelisten. Ja, dat zijn simpele verhaaltjes voor simpele mensen. Tenminste vanuit het perspectief van een klassieke... Maar het, maar het hele idee was... Uh, uh, uh, jullie mogen uh, uh, doen wat je wil... maar je mag niet meer de klassieke uh, bespreken in je klas. Want nou, de manier waarop jullie dat doen... dan is alleen maar slechte pers voor die... jullie corrumperen de jeugd eigenlijk. Ja, het was eigenlijk een soort... Ja, het, het, het, ik, ik, ik weet niet precies wat het idee erachter was... maar, maar misschien ook, ook gewoon een pesterijtje of zo. Maar het heeft ook niet echt... kijk, wat je kreeg was dat mensen heel snel... Uh, teksten gingen aanpassen... en dat op een klassieke wijze brengen. En, en teksten uit de Bijbel. En, uh, maar het heeft allemaal heel kort geduurd. Hij is maar drie jaar aan de macht geweest. Hè? En tegen, Op het moment dat dat decreet kwam... toen was hij eigenlijk al bezig met zijn oorlog... en, en tegen de persen waar hij uiteindelijk dus is uh, gesneuveld. En, dus het is allemaal gewoon heel snel gegaan... En, en, ja, kijk als, als zoiets 50 jaar duurt... dan kun je er echt iets over zeggen. Maar wat hij nou precies van plan was... En, en dat, en, dat is niet <coughs> eigenlijk echt... heeft hij veel te veel eer gekregen... in de katholieke kerk. Want wij werden uh, opgevoed met, uh, ik, uh, met... Julianus Apostatus. Uh, Julianus de afvalgen. Die het allemaal had uh, verpest een tijd lang. Maar het, het ging eigenlijk zo over jou... voor een paar jaar. Maar... Ja, het is maar, maar kort geduurd... En, en ik denk uh, ja het was ook kort daarna was het katholicisme, gewoon uh, nou kort daarna ongeveer twintig jaar daarna was het echt uh, helemaal uh, ja verplicht opgelegd het het geloof maar in feite is uh, een groot deel van de van het boek uh, jouw boek de alvallige werkt toe naar het moment dat Julianus um, sneuvelt ja en um, over het, het einde van Julianus, daar zijn dus allerlei uh, complottheorieën over. Wie heeft Julianus vermoord? Eigenlijk daar uh, is dat zo dat hij dat gewoon, dat hij gewoon door een vijandiglijke speer in het, uh, in het gevecht is. Uh, nou, uh, ik, ik moet zeggen dat ik, dat ik, ik ben daar zo lang mee bezig geweest en dat ik er zelf niet meer precies weet wat er nou echt is, wat er nou echt bekend is en wat ik erin heb gedaan. Bij mij wordt hij door een lakmide speer geraakt. Uh, dat is dat, is een, een soort een Arabische groep uh, of stam. Uh, die vochten dan zowel met de christenen mee als met de persen. Maar het kan, het kan dus gewoon een Persische soldaat zijn geweest. Het kan een christen. Het kan vuur uit eigen gelederen zijn geweest. Dat is helemaal niet bekend. Ik heb wel het heel diep onderzocht. Ik dus is zelfs een medisch artikel verschenen, ooit in de Lancet over de wond van Julianus. En hoe dat moet zijn geweest. En wat er, uh, hoe die behandeld is en zo. En dat, dat, dat is allemaal heel interessant. Dat kun je ook mooi gebruiken. Maar het grappige is dat je nu al aangeeft van ja, ik ben zo ontzettend met die tijd bezig geweest. Dat ik eigenlijk helemaal niet meer precies weet wat er nou echt gebeurd is. Wat ik zelf verzonnen heb. Nou ja, tot op <laughs> zekere hoogte. Maar die, die details van de, bijvoorbeeld van die speer, wat ik nu zeg, weet ik niet meer of ik dat ergens gelezen heb. Of dat dat ik uh, dat zelf uh, erin heb gevoeld. Maar in ieder geval is, is, uh, is het een van jouw hoofdpersonages... die voelt zich achteraf gebruikt. Namelijk door, uh, door die geestelijke ja. als, als, uh, uh, als voertuig... om uh, die Julianus af te slachten. Omdat ja. hij... Uh, nou, um, uh, heb je in interviews verklapt dat je helemaal in een tijd onderdompelt? Hey, je bent ook Grieks gaan leren. om dit. Uh, je hebt uh, rondgereisd. Uh... Ja, meer nog voor het boek daarvoor. Koning voor Eén Dag. Dat, uh... Ja, mij kan me voorstellen dat het geen kwaad kon dat je nee, dat nee. Wel gedaan had. Nou, iedereen zei ook over dit boek. Waarom ga je geen Latijn leren? Maar ik vind Grieks veel meer voor de hand liggend. Want iedereen sprak Grieks daar. Aan, in, aan die kant van het uh, Romeinsrijk. Plus dat, uh, dat, dat er veel meer Griekse teksten zijn overgeleverd dan, dan Latijn. Maar die zijn teksten. toch gewoon vertaald, Jan? Waarom ga je nog Grieks leren? Nou, dat is, dat is niet waar, hoor. Dat dat allemaal vertaald is. Dat, ah. dat, uh, nee, tenminste. Maar wat, wat, wat biedt er geschiedenis jou als schrijver dat het heden ontbeert? Um, ja... Ja, ik zeg altijd dat ik nooit historische romanschrijver wilde worden. En ik, ik heb ook science fiction geschreven. Ik heb ook een roman geschreven die in onze tijd speelt. Maar ik, ik zie gewoon heel veel interessante verhalen. En, en ik ben altijd met allerlei dingen tegelijk bezig. En het kan best dat ik op een dag... Uh... Ik wilde ooit science fiction schrijven. Ik ben ook gek op technologie en op, op uh, futurisme. Ja, futur is. maar kijk, je hebt gewoon een fantastisch boek geschreven van 600 bladzijden. Je kan niet zeggen van, oh, dat is me een beetje overkomen. Dat nee, is, uh, ik, ik ben daar gewoon ingerold. En, en het ene project, dat lokt het andere uit. En, uh, ben je geïnspireerd ik, in... door mensen als Vestdijk en Cooperus? Dat zijn natuurlijk echt de grote... Ja, meer ik door, Amerika, meer door ja. Vestdijk. Maar ik heb bijvoorbeeld een, een roman geschreven over de jaren tachtig. En dat heb ik dan weer aangepakt als een soort archeologisch project. Als een soort reconstructie door mensen die, van een bepaalde persoon... door mensen die die persoon niet kennen... en die zich achteraf ook afvragen... hebben we nou de werkelijke geschiedenis beschreven... of een soort Frankenstein van aan elkaar genaaide lappen of zo gemaakt. Weet je wel? Dus, maar dat is dus in feite ook een boek over geschiedschrijven dan? Ja, het is ook over de werkelijkheid. Over de perceptie van, van hoe wij de wereld zien. En, en, ik denk... Ik, ik, ik ben altijd bezig met onbetrouwbare vertellers. En ook in het heden. Je ziet zelfs in onze tijd hè, dat er over allerlei zaken mensen totaal verschillende ideeën hebben. En, en dat het echt vaak moeilijk is. Bijvoorbeeld de geschiedenis van het palestijns israëlische conflict. Ik, ik heb nog nooit een boek gevonden dat mij werkelijk kan vertellen wat er nou precies allemaal aan de hand is. Er zijn zulke verschillende visies op en zulke... Of, of uh, het, klimaat, het klimaatprobleem. Ja, het... Voordat voor we Jan, alles Jan, erbij ja. halen. Kijk, je, je, het besluit, gaat overal, je, je besluit je boek het Open van de Basilisk met een passage, waarin een vijfde eeuwer aan zijn vriend schrijft: zo is de geschiedschrijving. Iedereen heeft zijn eigen versie. En uiteindelijk overleeft het mooiste verhaal. Of de versie die de houders van de macht wel gevallig is. En dan, dan kan je inderdaad die grote vraag stellen: van wat is de geschiedenis? Hoe het geweest is? Of het verhaal dat we erover vertellen. Ja, en het heden ook net zo goed trouwens. Maar ik kan me, eh, gewoon als we teruggaan naar jou als, uh, als romanschrijver... ik kan me ook voorstellen dat het heel prettig is om naar de vierde eeuw te gaan. Zoals je zegt, omdat je lezers er niet zoveel van weten. dus eh, Dat je met, met details al gauw een soort toverwereld kan op... Uh, maar dat voor jou als schrijver ook... is een tijd die je onuitputtelijk veel materiaal aanreikt... waar je vrijelijk mee kan uh, variëren. Ik stel me zo voor dat het prettig is omdat, dat niet alleen, omdat je dan niet in een vacuüm werkt. Uh, dat het, het probleem van de verbeelding verschuift... naar wat zal ik eens verzinnen... naar hoe zal ik deze overvloed van materiaal ordenen. Ja, en ik vind het, het zoeken naar het materiaal... en het, het spitten en het diepgraven naar feitjes... dat vind ik eigenlijk het leukste nog. Maar inderdaad, hoe, hoe kan ik dat inpassen? En, hoe... en het is vaak ook echt... Uh, ja, als ik een bepaald idee al heb van hoe het gaat... dan vind ik ook allemaal dingen, allemaal feitjes en zaken... die het eigenlijk opeens nog veel mooier maakt. Het is ook heel veel gefoenusfressen, wat je, wat je hebt in... Uh... Precies, de geschiedenis. Ja, en om en, uh, um even af te sluiten... het allermooiste is natuurlijk... en dat vond ik het grappigste van je boek... dat Sinterklaas erin voorkomt. Ja. <laughs> Vertel. Ja, nou ja, iemand heeft hem dus... een van de oudere mannen... die is nog samen met hem naar het Concilie van Nicea gegaan. En Sinterklaas, dat schijnt nogal... Uh, Brute hef dat er zijn geweest, die, die iedereen. Ik vind knuppels dat de laatste jaren al maanden genoeg gedebumd <tie> is met betrekking tot Sinterklaas nou, en dat, dat feest. moet zo... ik nu ook nog? We hebben het niet over Zwarte nee, Piet. Hij ging, hij ging uh, mensen die anders dachten, gingen die met knuppels te lijf, en zo heb ik begrepen. Het was nogal een, uh... een bevlogen man, een man ja, van zijn ja. tijd. Een <tie> man van de daad. Nee, de, de afvallige is een fantastisch boek. Uh, het is uh, uitgekomen uh, bij uh, Querido. Uh, Jan van Aken, bedankt voor jouw verhaal tot zover. Uh, u luistert naar OVT, geschiedenis op de radio. bij u gebracht door de VPRO. Het is twee minuten over half elf. Voor de column vandaag geef ik het woord aan Dick van der Meulen. Dit gaat over iets heel anders. Ja. Aan Jack P. Thijssen hebben we ons landschap te danken. En aan de uitvinders van staal, asfalt en platte daken... maar over hen wil ik het niet hebben... Thijssen richtte de vereniging tot behoud van natuurmonumenten op... en zorgde ervoor dat het nadermeer in 1904 niet de vuilnisbelt werd van Amsterdam. Met zijn verkadealbums wist hij te bereiken dat de mensen ook gingen houden van de natuur die hij zelf had gered. Ook zonder hem had Nederland wel een vorm van natuurbescherming gekregen, maar pas jaren later. En zonder het nadermeer natuurlijk. Toch heeft niet alle natuur waarvoor Thijssen zich sterk maakte het uiteindelijk gehaald... Zie het lot van de beer. In een van de laatste albums van Verkaders Fabrieken NV... Onze Grote Rivieren uit 1938... Uh, uh, uh, dat uh, album dat besluit met een pagina grote aquarel van J. Voerman Junior. Het is de mooiste plaat die ons nog herinnert aan de beer. Een duingebied dat zich aan de monding van de Rijn bevond... ten zuiden van Hoek van Holland... We zien er helmgras en struiken op, door de zeewind teruggedrongen tot bonsaiafmetingen en bergeenden en andere vogels, maar vooral veel zand en zee. Een door mensen onaangeraakt landschap dat er na storm- en springtijd telkens weer anders moet hebben uitgezien, net als de wolkenlucht erboven. Even liefdevol als voermans aquarel is het portret dat Thijs op late leeftijd van de beer heeft geschreven. Hij eindigt dat portret met een oproep de beer voor altijd te beschermen. De konijnen zullen er nog betegeld moeten worden, beteugeld moeten worden, schrijft hij. En wanneer dat eenmaal is gelukt... dan zal deze beer mogen meetellen... onder de belangrijkste natuurmonumenten van ons land... ja, van de hele wereld. Een waarschuwing, van mij nu, aan de luisteraars... die zich, aan het, die zich na het horen van deze woorden... per trein of auto naar de beer willen spoeden... Het landschap is al sinds 1938 enigszins veranderd en niet door het woelen van de zee. Wie er nu komt stuit bij de ingang op een groot bord waarop in vier talen staat geschreven roken, open vuur, lucifers en aanstekers verboden. Verboden voor onbevoegden. Met het beheer van kwetsbaar duingebied heeft deze dwangorde niets van doen. De ware reden is wat, achter zich het bord, wat er zich achter dat bord bevindt witte olietanks en nafta-krakers, hm. rij na rij... omgeven door een labyrinth van ijzeren pijpen en buizen... een uit de hand gelopen Saint Pompidou. Dat zelfs ook weer uit de hand gelopen is. Met hoog daarboven, eh, boven die eh, naar benzine ruikende omgeving... de eeuwige vlam van afwakkelinstallaties. Dit is de beer in 2013. Al draagt het sinds vele jaren een andere naam, de Europoort... Op een bepaalde manier is ook dit landschap indrukwekkend... maar anders dan Thijssen het heeft bedoeld. Gelukkig heeft hij het niet meer meegemaakt. Hij overleed in 1945. Pas een, een, een, jaar, en een, pas een jaar of vijftien later is de beer ten prooi gevallen... aan de roestvrij stalen uitbreidingsdrang... van de Rotterdamse havenbaronnen en gemeentemandarijnen. Wat de rest is een eigenadige groenstook aan de zuidkant van de Europoort... en daar kunt u weer wel naartoe... dat onder de, kleine, eh, onder de naam Kleine Beer de herinnering levend probeert te houden... aan wat dus een der belangrijkste natuurmonumenten ter wereld had moeten worden. In werkelijkheid doet dit restant vooral denken aan een stadsplantsoen. Het gebiedje fungeert als vuilnisbelt... en lijkt na het invallen van de duisternis een afwerkplek te zijn... wat Thijssen in al zijn ruimdinkendheid al helemaal niet heeft kunnen voorzien. Veel gebieden en landschappen die Thijs liefhad, waren gelukkig een beter lot beschoren. Zoals de Wadden, waar hij graag kwam en waarover hij veel heeft geschreven. Het beste kende hij Texel, dat hij later het schoonste en rijkste van de eilanden noemde. Toen hij jong was, werkte hij er 2,5 jaar als onderwijzer. Niet lang, en toch zei hij... Texelaar zal ik blijven tot het eind, want hij sprak het altijd als Texel uit. Maar is Texel, Texel, wel een echt Wadden-eiland... Als je de overtocht vanuit Den Helder hebt meegemaakt, krijg je veel eerder de indruk dat het een losgeslagen stuk van Noord-Holland is. Een mooie aanleiding om het boek De Wadden van Matthijs Deen er nog eens bij te pakken. Daarin valt te lezen dat die eerste indruk zo gek niet is. Tessel uh, was inderdaad eens de noordelijke punt van het vasteland. De scheiding heeft echter lang geleden plaatsgehad in 1170 tijdens de Allerheilige Vloed. Maar Thijs Deen trekt de status van Texel als Waddeneiland verder niet in twijfel... evenmin als, Thij als Thijssen dat heeft gedaan. In 1927 verscheen Jacques P. Thijsse's Texel, eh, zou ik nu toch willen zeggen... dat van alle albums het mooiste omslag heeft. De zomerblauwe plaat op de voorkant verbeeldt een passage uit het album. Thijsse dus schrijft dat alle vogels in beweging komen als je de Texels polder betreedt... Allereerst schrijft hij de visdiefjes, slanke spitse vogeltjes... allemaal witte streepjes in de lucht. Ze vliegen op verschillende hoogten, zes verdiepingen van visdiefjes. Het is pure poëzie, zeg ik dan weer, pure poëzie... zoals ook een latere inwoner van Tessel, Jan Wolkers, heeft beaamd. Thijssen en Wolkers zijn er niet mee, meer. En ook verder is het allemaal geschiedenis. Maar tegelijk bestaat Tessel gelukkig nog wel, net als het nadermeer en de andere gebieden die Thijssen heeft bezongen. Een nieuwe, alle heidige vloed van staal en asfalt... ligt echter altijd op de loer, de laatste jaren zelfs meer dan ooit. Het is dan ook hoog tijd dat er een nieuwe Thijssen opstaat. Dankjewel, Dick. Ik gaf het uh, Jos wat wil zeggen. Ja, ik, ik, ik moet even uh, toch, beste luisteraar... heel even kort iets, iets plechstatisch zeggen... want Matthijs Deen kondigde het in het begin van de uitzending al aan. Dit is uh, in elk geval uh, in zijn huidige rol... zijn laatste uh, presentatie bij OVT. En uh, ik moet dan even toch uh, een paar hele kleine dingen zeggen. We houden het kort, want we houden hier niet zo van emotie op de tong... Uh, Matthijs is voor veel luisteraars denk ik toch altijd in zekere zin... Uh, de presentator van OVT die het meest bij de zondagochtend past. Want als je Matthijs hoort, hoor je, en zeker als trouw VPRO-luisteraar van vroeger... ergens natuurlijk die diepe toon en taal... je begrijpt al waar ik naartoe ga, van de reformatie terug. We gaan het dadelijk hebben over een familie uit de reformatie. Maar we hadden die reformatie hier jarenlang in zekere zin... in gecirculariseerde, moderne vormen aan tafel. En ik denk dat heel veel luisteraars dat zo zullen hebben erkend, Misschien wel zonder het zichzelf te beseffen. En bij deze is het dan duidelijk waarom u het zo aardig vond. Uh, uh, Nederland moet dus verder zonder die reformatie, zonder die toon en taal van de reformatie, althans voorlopig. En dat is voor Nederland heel jammer, en uh, we moeten daarmee leren leven. En overigens is het voor mij als katholiek natuurlijk ook erg jammer. Want, laten we maar eerlijk wezen, wat is Rome zonder reformatie? Helemaal niets. Ze kunnen niet buiten elkaar. Dus dat gezegd hebbende uh, slaan we ons er straks dapper doorheen. Maar er is nog één troost. Rome is er zeker van, nog altijd, dat de reformatie ooit weer terugkomt. En in die zin uh, kunnen we misschien ook zeggen... Uh, of ik kan er in zekere zin zeker van zijn dat Matthijs... in een of, andere manier, op een of andere manier weer terug zal komen... en dat op die manier Rome en reformatie op welke wijze dan ook weer... op een ochtend te horen zullen zijn. Nou, Matthijs, heel erg bedankt voor al die... Uh mooie dingen die je gedaan hebt. Nou, dankjewel, nou, Jos. Ja, en nu gaan we weer gewoon verder, dames en heren. Enigszins door overvallen over dat het feit dat ik gewoon een dominee ben, <coughs> dat, uh, dat vind ik helemaal niet erg. Ik sluit ook altijd het programma af met wat, uh, wat het dominee in voorportaal ook altijd zei. Een goede zondag. Maar zover zijn we nog niet. Ik loop al een tijdje trouwens met het idee rond om een podcast serie te maken van gesprekken met mensen die hebben gebroken met de traditie waaruit ze zijn voortgekomen. En dan kan ik voorlopig wel vooruit, want ik denk dat dan driekwart van mijn generatie in aanmerking komt serie gaat dan denk ik hekker sluiters heet. We hebben er in de studio hier in ieder geval al drie. Collega Jos Palm schreef eens een mooie boek moeder Kijk over... hoe het katholicisme uit zijn familie verdween. zelf kom uit een hervormd nest, dat had ik wel begrepen. Er werd vrijdag, toen ik mijn moeder vertelde... waar ik het vandaag over ging hebben, ook nog op gewezen. Ik heb net als onze gast Emiel Hakkenes gebroken... met de, in mijn geval, hervormde traditie van mijn familie... door mijn kinderen niet te laten dopen. En jij, Emiel, hebt gebroken met de traditie van je gereformeerde familie. We zijn een generatie van hekkensluiters, zou je kunnen zeggen. Het overigens... Jan van Aken, Dick van de Meurde ook ergens mee gebroken? Of, uh, ja, met uh, katholicisme, ja. Of heb je, en, en en ik ben atheïstisch opgevoerd... en ik ben het gebleven tot de oh, van ons dag. Dus jij jou. bent de vrouwste van ons allemaal eigenlijk. Ja, ik ben ja. geen hekkersluister. Ik nee, okay. hou <lacht> uh, het hek open. Dan kan je je afvragen of je echt wel kan breken... of dat de geschiedenis uh, zo, in zo'n sterke greep heeft... dat je niet kan breken, dat je alleen maar gebroken kan worden. Want Emiel, jij schreef God van Gewone Mensen... uitgekort bij Thomas Rapp. En jij raakt drie eeuwen familiegeschiedenis op... om je besluit tot niet dopen toe te lichten. En dan blijkt dat niets voor het eerst gebeurt dat je niet de eerste hekken sluiten van je familie bent. Zo is dat. Um, laten we beginnen met het ja, ja. moment dat, dat, uh, dat je niet ging laten dopen. Wat gebeurde er in het gezin uh, en met je ouders? Wat uh, ging ja, dat? Ik zal het moment uh, beschrijven, daar begint het boek ook mee. Uh, mijn oudste zoon werd geboren. en mijn ouders, uh, Voor mijn ouders was het eerste kleinkind. En zij kwamen bij ons op uh, kraamvisite... En uh, op een zeker moment uh, stonden mijn ouders zo uh, bij het wiegje... met het babytje erin en vol vertedering. En toen stelde mijn vader een uh, vraag die mij daarna niet meer losliet. Uh, die vraag was namelijk, gaan jullie hem ook laten dopen? En uh, ik had het gevoel uh, dat dat niet alleen maar een vraag was... naar of wij dat specifieke ritueel wel of niet zouden uh, voltrekken. Maar dat het een vraag was hoe ik mij... Uh, tot de traditie waarin mijn ouders en voorouders uh, gegaan zijn... en waarin ik zelf ook ben opgevoed. Zeg maar eens nee. Uh, zeg maar eens nee. Dus ik, heb, uh, ja. ik, ik bleef op dat moment het antwoord ook schuldig. Oh. Um, omdat ik dacht, ja, uh, voordat ik daar ja of nee op zeg... Van op de vraag of ik mij uh, als het ware voeg in de traditie waar ik uitkom... zou ik eerst eigenlijk in kaart willen brengen wat die traditie eigenlijk precies behelst. En als je ja zegt, waartegen zeg je dan precies ja? Maar even voor de helderheid dus je hebt tegen je vader gezegd... nou, weet je, wacht nog maar even een jaar of vijf, dan weet ik het wel. Want dat doe je niet in een week. Nou, niet zo letterlijk, maar ik heb er eigenlijk niet zoveel op gezegd. Dat weten we niet. Nee, maar eigenlijk wist je het wel natuurlijk. Ik ga het niet doen, maar hoe zeg ik het mijn vader? Nou, ik nee. Ik geloof dat het echt nog wel een open vraag was. We hebben allemaal zo onze beeldspraak om het breken van traditie uh, te beschrijven. En wat er zou gebeuren als jij dat kind niet zou dopen. Bij, bij jou was het een kralenketting, geloof ik. Hè? Ja, er werd mij ooit uh, door een, uh, een predikante de, de verteld... Van, die, die gebruikte het beeld dat wij mensen een kraal zijn. Dat is volgens haar een joods gezegde een kraal aan een ketting door de tijd. Um, dus ik heb mezelf ook de vraag gesteld, uh, als wij dat inderdaad zijn... Kralen, en mijn eigen kinderen zijn ook kralen. Ik uh, dacht, ja, wie zijn dan de andere kralen aan onze ketting? En uh, wat zit er precies aan die ketting aan ideeën en overtuigingen? Was het en... nou voor jouw vader uh, van belang dat je liep dopen? Of dat je gereformeer... ja, gereformeerd liet? Want als je zegt, van die, die kralenketting van gereformeerd... Ja, dat kan nooit erg lang zijn. Want die, uh, die doliantie... Als pa... de, de, de, de gereformeerden zijn pas eigenlijk als groep... In de 19e eeuw ontstaan. En vooral in de tweede helft van de 19e eeuw. Dus zo lang kan dat. Ja, dat is zo. Maar ik geloof niet dat, dat die geschiedenis zo paraat was in mijn familie. En bovendien denk ik dat, het, dat je het niet los van elkaar kunt zien. Het dopen en het gereformeerd zijn. Dat is, daar is geen onderscheid in. Oh ja, dus als je zegt het was echt niet zo paraat. dat die gereformeerden eigenlijk nog maar anderhalve eeuw bestonden als groep. Wil je zeggen dat het ze, dat idee was van nou daar... Je, je breekt met eeuwen, was dat een last die op je de, schouders lag? De, de, de indruk die ik kreeg was, van mijn vader was dat wij echt tot in, tot in de, eeuwen, de eeuwen al gereformeerd waren. Wat, <laughs> wat natuurlijk niet zo kan zijn, nee. maar uh, wat blijkt wel, dat zegt volgens mij ook iets over het zelfverstaan van die gereformeerden. Uh, dat, dat is zo sterk uh, dat zij eigenlijk niet zien hoe kort hun geschiedenis nog maar is. Ja, ja. In God van Gewone Mensen die, heb je de godsdienstige geschiedenis... van je voorouders Hakkenes beschreven... tot in de vesten die je kon achterhalen. Zeker Jan Warner, geboren aan het begin van de 18e eeuw. Wat heb je nou eigenlijk willen doen met dit boek? Was het jezelf verantwoorden? Je ouders overtuigen? Je ouders troosten? Hoe zie je dat zelf achteraf? Uh, in de eerste plaats... Uh, uh, ten diepste mijn kinderen zeggen waar ze komen. Uh, Wie komen. Aan mijn kinderen vertellen wie de kralen aan onze ketting zijn... Wat heeft dat voor waarde? Um, ik denk dat je daarmee... Uh, um, de, dat, dat is ook het slot van het boek. Uh, uh, als je dus besluit om uh, uh, je kinderen niet uh, uh, op te voeden in een religieuze traditie. Uh, de vraag die mij ook werd gesteld door andere mensen was... Uh, ja, wat geef je ze dan wel mee? Een boek. Een boek. Kijk. een boek met verhalen uit onze eigen geschiedenis en uh, uh, met de lessen die je daaruit kunt trekken met uh, de mensen die uh, uh, voor ons hebben geleefd en hoe zij hun leven hebben geleefd even, en, even tussendoor, ja. hoe oud zijn je kinderen? ze zijn nu uh, drie en één dus het duurt nog wel even en heb je goede hoop erop dat ze het gaan lezen mijn kinderen zijn tien, nee, veel ouder maar uh, ik heb ook zo'n soort boek geschreven nou, een uh, no hoe hoor nou, misschien een leuk dat nou ja, je vader, maar oh, No way. Dus ik, ik, ik, ik, ik weet, weet je over een of 20. 20. Wacht maar, een jaar of dertig, veertig. Ja, nou ja, ja. Wie weet. Maar goed. Ja, ja wat, wat in een boek staat... Dat boek toch naar je eigen positie. Tuurlijk. Een eigen plaatsbepaling. Ik, ik denk dat ieder moment... op een bepaald moment voor die vraag gesteld komt te staan... van hoe verhoud ik mij tot de traditie waar ik uitkom? En hoe... Uh, wat betekent die voor mij en wat, wat is mijn plaats? Vooral op het moment dat je zelf kinderen krijgt. Precies, dat was voor mij het u... moment dat die daar present werd. Wat is dan jouw plaats? Dan nou, jouw pla mijn pla plaats is dat dat uh, uh, uh, niet uh, in de traditie is zoals mijn ouders en grootouders en hun ouders dat hebben gedaan, dus een heel kerkelijk leven. En een, een overtuigd godsgeloof. Je bent nou bij je overgroothouders, maar de, de vader daarvan, dat was wel weer een hekkensluiter. Nee, la, laat we even, uh, je kwam er al vrij gauw achter dat er helemaal geen sprake was van een continue protestante traditie. En want het had natuurlijk gekund dat je als gereformeerde je had afgescheiden van de hervormden. Dan had je nog tot begin 17e eeuw teruggekund. Maar uh, je kwam in die moederkerk terecht. Ja, dat zal Jos goed doen dat, uh, dat ik eigenlijk uh, van, van katholieke huizen ben. Uh. Ja. Mijn, mijn, ja, de vers voor, getraceerde voorouder was een katholiek. Een huursoldaat uit Duitsland. Kijk. Ja. Die dienst nam in het staatse leger. En, ja. uh, dus ook generaties lang is mijn familie katholiek geweest. En maar is dat, dat uh, toen je daarachter kwam, wat deed dat met je? Uh, dat had iets voor mij iets heel relativerends. Omdat ik uh, dacht, uh, echt uh, uh, uh, van mijn vader begrepen te hebben... Uh, dat wij nou, ja, bij wijze van spreken tot Adam aan toe... Al gereformeerd waren en waardoor een soort hele uh, beladen uh, kwestie werd om daar wel of niet mee door te gaan. En toen De dacht, zeepbel ik... gingen in stukken, eigenlijk, in zekere zin. Uh, dus toen bleek dat het, dat, we, ah, dat het helemaal niet zo is. Dacht ik ja, dus dat waar je uh, mogelijkerwijs mee breekt, is. Is, is minder veelomvattend dan, uh, dan het misschien lijkt. Die emotie die lijkt mij op te duiden... Dat, dat het toch ook voor een groot deel een probleem was... wat jij had uh, om met je ouders te vertellen. Om zeg maar, als, als niet gereformeerde uit de kast te komen. Want je, je hebt nu een, een... Je vindt een katholiek. Jan Wanner was katholiek. En zijn zoon was ook katholiek. En die zoon ervan was ook katholiek. En die zoon ervan was ook nog steeds katholiek. Ja, dat geef je natuurlijk eigenlijk een... Dat relativeert alles. En dat geef je ook een argument. Dan zeg je van, nou ja. pa... Het zal toch mee dat met dat gereferende. Ja, dat is mede ook wel zo. Ja. ja. ja. Uh, grappig is dat ik de indruk kreeg dat je vader er meer moeite mee had dat zijn overgrootvader hervormd werd. dan dat de, degenen die daarvoor kwamen katholiek waren. Ja. ja, je moet niet vergeten dat het voor buitenstaanders het verschil misschien heel klein is tussen uh, geformeerde, ik kom uit de geformeerde familie en. Hervormde, maar voor mensen die daar tot een van beide kampen behoren... is het verschil echt wezenlijk. Um, en dat speelt in het bijzonder in uh, Drenthe, waar ik opgegroeid ben... wat van oudsher uh, een vrijzinnig hervormd gebied is. Um, terwijl uh, de geformeerden, waar mijn ouders en voorouders toe behoren... juist uh, orthodox en tamelijk activistisch zijn. En dat is zo'n totaal verschillende mentaliteit... Vertel eens over de mentaliteit van de gereformeerden. Um, nou, uh, uh, qua geloofsopvattingen orthodox. Uh, dus een vrij uh, letterlijke Bijbelinterpretatie aanhangen. Um, en uh, vinden dat, het, uh, dat je religieuze overtuigingen een rol spelen op alle gebieden van je leven. Hè, dus ook uh, je, ze stichten scholen op gereformeerde grondslag. Uh, uh, uh, hun eigen kerken. Terwijl. Uh, Daartegenover, met name in Drenthe... de hervormden dat is meer een soort... Uh, daar, daar werkt het eigenlijk omgekeerd. Daar is je, je religieuze uh, overtuiging en de keuze van je kerk... meer een soort uitvloeisel uit je dagelijks leven... in plaats van andersom. Dat je je dagelijks leven laat bepalen door je geloof... De, de, de vrijzinnige hervormde in Drenthe die zijn lid van de, de, de, de ijsvereniging en uh, allerlei verenigingen maar. in het dorp. Dat, en nou ja, goed, dan hoort de kerk maar, ook dat hoort ik, De ja. kerk hoort er ook bij, want ja, ja. Dat, dat doe je nu eenmaal. Ja, en, en, en dat is eigenlijk omdat het verwanter is, historisch gezien. Misschien kon je vader dat op, op die manier niet verwoorden, maar <laughs> omdat het dichterbij staat en het toch anders is, is dat erger dan wanneer je katholiek bent, want dat is duidelijk gewoon een andere groep. Ja. En als dan ja. de, uh, jouw overgrootvader, de, de, jouw bedovergrootvader... die wordt dus hervormd, en waarom wordt die hervormd? De liefde. De liefde. De liefde voor zijn vrouw. Um, en die kwam uit Muntendam. Ja, het zal trouwens mijn buurman goed doen... dat Multatuli nog een rol speelt... Uh, in mijn boek. Oh, nee, dan ga ik het niet meteen lezen. Uh, ja. Want mijn bed of grootvader was uh, scheeps Timmerman in Veendam, Oost-Groningen. In de tijd dat Multatuli uh, lezingenreeks uh, hield uh, in nou, Oost-Groningen. Dus mogelijk zijn ze elkaar nog tegengekomen. Dat moet die lezing zijn geweest waar Multitude boos weggelopen Zeker. is. omdat er sigaren werden gerookt. Terwijl ja. u zelf een sigarenroker was. Ja. Ja. Ja. En ja. atheïst natuurlijk, dat ja. heeft Pies ook nog over ja, gesproken. Precies. Nee, dat, die, die scène beschrijf ik ook: uh, dat hij in een zaaltje in Veendam. Uh, in, in Hotel de Leeuw. een voorzacht houdt en het is een rumoer in de zaal. en er wordt gerookt en gedronken. en hij voelt zichzelf een soort uh, circusartiest die geen aandacht krijgt en hij beent woedend weg. En dan weten andere mensen hem toch te overtuigen om die lezing voor te zetten. Want dan zegt ze: ja, dat is daar in het ruwe Oost-Groningen. Nou, eenmaal gebruikelijk. Dat ook dames aanwezig zijn en alcohol. Nee, maar daar, en, uh... oh, daar had hij geen bezwaar tegen. Hij wilde juist vrouwen daar. Het was een sigarenrook. Terwijl hij dus ja. zelf een roker was. Die ja. heel idioot je dat ziet, was. Het je ziet ja. wat, wat, een, wat, ja. wat een verleiding eruit gaat van het, van het atheïsme. Terwijl we toch ja. nou. Ik leid je weer even terug op het protestantse ja. pad. Uh, hij wordt. Um, ...hervormd voor een vrouw. Uh, je vader zal misschien zeggen... ...typisch hervormd. Maar ze krijgen een kind... ...en dat is Nicolaas en dat is jouw overgrootvader... ...en dat is de eerste gereformeerde... Ja. ...en dat is in de, in de tijd van Abraham Kuiper... Ja. ...en die, is ook, die heeft het vuur. Hè? Ja. Die wordt gelegen, en ja. dat, dat vuur is in feite... ...drie generaties lang ja, blijven het, branden... ...tot ja. in uh, de, jouw, jouw, ja. uh, jouw ouders. Ja. Ja. Want je bent in Gieten opgegroeid, ik maak even een sprongetje, je beschrijft in je boek op een heel mooie, liefdevolle, maar ook licht, ironische manier hoe nog in de jaren tachtig je ouders actief zijn in het verwerven niet alleen van hun eigen kerk, maar hun eigen school, hun eigen kleuterschool en hoe de opbouw van die eigen kringspanningen oplevert in Gieten. Die, die, die de, de, tot in de jaren tachtig toe maken de gereformeerden in Gieten een eigen zuil. Ja. Ja, dat is uh, curieus. Hè? Dat, uh, die hele schoolstrijd, dan denken we aan de 19e eeuw. Terwijl uh, in het dorp waar ik ben opgegroeid, dat pas 100 jaar later echt een rol ging spelen. Um, dat, dat, de oorzaak ligt erin dat er heel lang ook gewoon geen geformeerden waren. En naarmate dat dorp industrialiseerde en zich uitbreidde, kwamen daar meer mensen van buiten. En ook mensen met een, uh, uh, een andere kerkelijke achtergrond dan de hervormden. Dus naarmate die geformeerden groter werden, uh, nou ja, je zegt, kregen ze ook hun eigen wensen. Voor een eigen school, voor eigen kleuterschool. En zo zie je dus dat toch echt in de jaren tachtig dat dat hoogoplopende discussies leidt in de gemeenteraad, waarbij het openbare schoolbestuur er alles aan doet om te voorkomen dat er een kistelijke basisschool opkomt. Maar je kan niet zeggen dat in de jaren 60 en de jaren 70... gieten voorbij gaan. Ik bedoel, je krijgt ook een soos met drugs. En je krijgt uh, uh, ook een goed bedoelde derde wereld koffie. En uh, wat doen we met de kernwapens? Laat dat, laat dat die, die, die gereformeerde uh, club dan onberoerd? Dat denk ik niet. Ik denk dat het vooral laat zien dat de geschiedenis... of dat ontwikkelingen niet altijd lineair zijn. Dat het... Dat het... Uh, dat de ontwikkelingen parallel aan elkaar lopen... en dat de ene ontwikkeling al gaande is. Hè, dus wat je zegt, de jaren 60 en 70 en de softdrugs, terwijl andere ontwikkelingen nog niet eens afgerond zijn. Dat er nog steeds de wens is voor eigen scholen en, uh, en, en eigen zuil. Het is niet dat, dat uh, de volgende ontwikkeling pas begint als de eerste gestopt is. Nee, sommige dingen hebben een wat lang naspel. En bijvoorbeeld de reformatie, de gereformeerde reformatie... in, in waar jij geboren bent. Maar wat je in het begin... Ik, ik heb nog één vraag ja. waar ik toch graag iets op hoor. Jouw plaats binnen die traditie. Jij hebt nu een boek geschreven om niet zozeer af te rekenen... maar om je plaats te bepalen. Ja. Wat is dan die plaats? Um. Die plaats is dat ik helemaal niet met uh, rancune of iets dergelijks terugkijk uh, op mijn jeugd of op mijn opvoeding. Uh, ik, ik heb geen trauma overgehouden. Uh, ik hoef nergens mee af te rekenen. Maar uh, ik vind er eigenlijk ook niet echt iets. En uh, je, je vindt er niks? Nou, in, het, in, in de kerk, nee, ja. in de gereformeerde kerk, of in de kerk in het algemeen. Um, het is niet dat ik daar nou uh, uh, geraakt word of uh, gesticht, mij gesticht voelt of uh, uh, hoe zeg je dat? Uitgetild uh, boven de alledaagse werkelijkheid. Heb je ouders het boek gelezen? Ja. Wat vinden ze? Uh, ze vinden het in eerste plaats mooi. En, uh, zijn ze zijn een beetje trots op je. Jawel. Vinden ze het nou ja, niet erg? Dat, of hebben ze stiekem het kind ontvoerd terwijl jij aan nee, het schrijven was? Ja, ja. Hebben ze het gedood? Nou, Hadden ze mogen doen? Hè? Erg, nee, niet, niet erg. Nee. Uh, um, uh, jammer vinden ze het wel en uh, ze, uh, de, uh, dat de traditie niet voortgezet wordt en uh, misschien ook wel verdrietig. Uh, maar tegelijkertijd leeft heel sterk het besef uh, dat er wel belangrijke zaken in het leven zijn om als ouders en kinderen gebrouilleerd over te raken. Pardon. Tof, Belangrijker dan de uh, keuze voor. Dat, dat, is, de zicht, uh, dat is de moderne ja. tijd. Uh, net wat u ja. zegt, meneer. Ja. Ja. Ik moet gaan afronderen. De, je boek heet God van gewone mensen. Het is uitgegeven bij Thomas Rapp. Emiel Hakkenes, Dick van der Meulen, Jan van Aken, heel erg bedankt voor vandaag. Oh ja, we gaan tr trouwens zometeen nog door. Volgt uur, uh, onder meer met uh, 1666, de ramp van het zeegat tussen Vrieland en Terschelling. Tot zo. vredesoverleg in Colombia Viva la paz. nadert een cruciale fase. Como debe ser. Gaan militairen en guerrillero's voor hun misdaden vrij uit? No abra amnistías. Of accepteren zij een straf? No abra in Het eeuwige dilemma tussen vrede en gerechtigheid in Colombia. Vanavond om 7 uur op Radio 1 in Bureau Buitenland. Het nieuws van alle kanten.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 Vanavond in KRO Brandpunt de strijd tegen xtc in Nederland. En waarom de Bulgaren blijven komen. Op bezoek bij de fraudeurs uit Ivanski. Dat en meer in KRO Brandpunt vanavond om kwart over tien op Nederland 2. Vluchtboeken, hotel erbij, kom vliegwinkelen op Vlieg.